En je moet zo stil mogelijk vertrekken. Ik, ik wil niet dat jou iets overkomt, André-Louis. Tracht zoveel mogelijk in de schaduw te blijven. Want de procureur des konings zal maar al te graag jou uit de weg laten ruimen. Ik kan me dat wel enigszins voorstellen, Chapelier. Jij zult heel oud worden, man. <laughs> Hoe bedoel je dat, mijn vriend? Je hebt een gezonde afkeer van waardstukken. <laughs> Monsieur, tot weerzien. Ik zal trachten uw vertrouwen waardig te zijn. <hums> Gerson, ik wil afrekenen. Zeker, burger. Ik kom al. Burger, zeg je? Ben jij een vriend van de vrijheid of zo? Geen denken aan, monsieur. Maar een mens moet hier tegenwoordig voorzichtig zijn. Eergisteren werd een collega op straat gesmeten... omdat hij weigerde zijn klanten anders dan met monsieur aan te spreken. Vreselijk, vreselijk. Wat een tijden. Zit de hele stad dan volgeboefd? Gelukkig nog lang niet, monsieur. De bandieten... Hok hoofdzakelijk in en om de handelsbeurs. Dus samen met de mooie president. Eens kijken, monsieur had soep, gekookt vlees en vin rosé. Dat maakt drie francs en vijf sous, monsieur. De beurs zei je. Hm. Daar kon ik wel eens een kijkje gaan nemen. Nou, goedkoop is het hier in Nantes zeker niet, mijn vriend. Och, monsieur, de tijden. De woelige tijden, monsieur. Het is te hopen dat onze goede koning maar gauw soldaten stuurt om dat rebellische kanui uiteen te jagen. ...dan zullen de prijzen wel gedalen. Dank u zeer, monsieur. Tot ziens, monsieur. Tot ziens, mijn vriend. Halt. Wie bent u, monsieur? Afgevaardigd uit Rennes, vriend der vrijheid. Hou die stap wat hoger, man, anders kan ik je niet passeren... Dank je, Geert. Uh, waar vind ik de president? Oh, ik zie hem al. Monsieur, uw dienaar. Hier noemen wij elkaar de burger, goede prins. Wat kan ik voor u doen? Ik breng belangrijke berichten uit Rennes, Burgen. Uit wiens naam? En waarover? Namens de letterkundige club uit Rennes. En hoe minder namen we noemen, hoe beter het is met uw verlof. Oh, <clears throat> juist. Komt u mee? Ik kan beter hier spreken op deze trappen, maar heet het volk van kan horen. Ga uw gang. Inwoners van de stad Nord! Ik ben gekomen om u te wapen te roepen. Ik ben gezonden door het volk van Ren. Om u te vertellen wat daar gebeurt. En u te verzoeken om op dit vreselijk ogenblik. u het vaderland in gevaar is. u op te maken om het te verdedigen. Uw, naam, u Uw naam. Mijn naam, burgers, is. Omnes omnibus. Ofwel, allen voor allen. Laat dat u voldoende zijn. Ik ben een stem, meneer Rout, niets meer. Ik kom u mededelen dat de bevoorrechte standen in de vergadering van de Staten in Rennes... tegen uw wil gehandeld hebben. Schouder, schouder, schouder. Dat de koning een, een duidelijke wenk gegeven heeft... om zich naar het algemeen belang te schikken. Dat de adel zich daar niet in het minst aan gestoord heeft. En dat de koning daarna de Staten heeft ontbonden. Ja. Domme overmoed heeft de adel haar verzet verder gedreven. Waar woorden haar niet meer konden helpen, heeft ze nu kogels en degenstoten gebruikt. Gisteren oh, oh, de oh, de de zijn in ren twee jonge mannen vermoord of aanstoken van de hooggeboren heren. toest. Oh, Zoals ik u nu toespreek. U ja, moet behandeld worden van de van Daarom heb ik u gezegd dat het vaderland in gevaar is. Daarom heb ik u gevraagd de verdediging op u te nemen. Juist, vader. Laten we zweren dat we in naam van vrijheid en mensenliefde ...en dom zullen opwerpen tegen de golven van onrecht onze vijanden. Laat ons zweren. Dat we ons zelf zo zullen verdedigen. Onze natuur, onze moed en onze wanhoop ons ingeeft. Ja! <mauv favorites> <ei> Dank, burger. Dank voor uw oproep. U hebt de juiste woorden op het juiste ogenblik gebruikt. Ik verzoek er mij de eer aan te doen mijn gast te zijn, zolang u wilt. Niet langer dan tot morgenmiddag met u, verlof, burger. Ik wil morgenavond weer een Rennes terug zijn. Ah, men zal u daar niet prettig ontvangen, vrees ik. Ik zal niet rechtstreeks terugkomen. En er is een kans dat men niet weet wie omnes omnibus werkelijk is. Men weet helaas vrij veel, burger. Er zijn te veel spionnen. We zullen zien. Ik heb een rijpaard om terug te gaan. Er kunnen geen verklikkers in mijn buurt komen, zolang ik onderweg ben. Tegen de uvel. Tot zover is alles goed gegaan. Oh, is die ruiter? Hmm. hij schijnt mij een beetje nader te willen bekijken. Ja, waar heb je al die tijd gezeten? Wel, mijn lieve nicht, ik heb een stukje van de wereld gezien. Van twaalf uur af heb ik naar je huid gekeken. Ik ben al die tijd te paard gebleven. Er is vanmorgen tot Marie-José van Rennes gekomen om je te arresteren. Zo? Ze hebben het kasteel en het dorp in alle hoeken doorzocht. Yes. En ze hebben ontdekt dat je met een huurvaart uit de gewapende Breton zou terugkomen. Nu zitten ze daar op je te wachten. Ga er niet heen, André-Louis. Ik vraag nederig excuus dat ik het voor ben van al die last en moeite alleen. Dat is wel minder belangrijk. Nee, dat is in tegendeel het belangrijkste van alles wat je me vertelt, De rest is niet zo dringend. Maar we willen je gevangen nemen. Op last van de procureur des konings. Wegens opruiing. <lacht> die redenvoering in die je woensdag in rem oh, gehouden oh, hebt. Wat een drukte op, niet, iets. Niets. Je schijnt bijna moord en doodslag te hebben veroorzaakt. Tegen tegendeel, lieve nicht. Ik heb zulke publieke vermakelijkheid voorkomen. Zonder mij was monsieur de procureur samen met zijn paleis verbrand. Maar je hebt dingen over hem gezegd die je nooit zal vergeven. Je mag niet naar Gavriac gaan, André-Louis. zeg van dat paard, dan geef het mij. Als jij moeilijk in veiligheid bent, breng ik het naar de herberg waar jij het heb hebt terug. Je schijnt niet te bedenken wat er dan met jou zal gebeuren. Je helpt iemand ontvluchten die tot oproer is aangespoord. Zoiets wordt door de wet gestraft. geef ik om de wet? Denk je dat het gerecht mij zo durven vervolgen? Ach, natuurlijk niet. Hè. Jij wordt beschermd door dezelfde klasse waar ik in rent tegen heb gesproken. Dat dacht ik niet aan. Ga er tegen keer zoveel je wilt, maar profiteer er intussen van. Stijg van dat paard, André, en hou je verborgen. Tot wanneer, mijn dappere neer? Tot men wat invloed in jouw voordeel heeft kunnen laten gelden. Nen, zeg je. Bedoel je mijn arme Peton? Sinds wanneer heeft hij zoveel invloed alleen? Ik bedoel de marquise de Latour d'Azir. Die man maar het is hoofdzakelijk tegen hem dat ik het volk van Rijn heb opgezet. Waarom zou hij me helpen? Als, als ik het hem vraag zal je doen. Ik heb zijn aanzoek nog in beraad gehouden. Dit kan een van mijn voorwaarden zijn. En dacht jij dat ik tegen zo'n prijs gered zou willen worden? Ten koste van jouw vrijheid? Ik denk er niet aan. Wees niet zo koppig, André. Doe maar voort. Als jij me belooft. ...dat je nooit of tenminste nimmer de Latour om hulp voor mij zult vragen. Goed, goed, maar maak nu voor het. Ik hoor ruiters. Stijg wat André. Ik kan geen woorden vinden om je te danken, Aline. Ik hoop je dit eens te vergelden. Zorg, liever dat je niet wordt opgehangen, André. Dat zou ik vreselijk vinden. En omo, kan is hij nog zo boos of... Stil! Maar José, heer die teugels, André, en blijf van de weg af. Waar ga je heen? Dat zal ik wel zien. Vaarwel, Aline. Vaarwel, André. Dapper en brutaal, als altijd. Wel, André Louis, beste kerel, gaan nou we eerst eens na wat je aan geld bij je hebt. De drommel. Een enkele louis-d'oor en een paar miserabele zilverstukken. Daar kom ik niet ver mee. Wat nu? Die mensen jagers beginnen ergens van te maken, geloof ik. Echt van hier naar het zuiden maar. De veerboot moet ik hebben. Dat ding is aan de ketting gelegd. Nou, in z'n hemels namen, maar... Wat meer in het licht, man. Frenel, zet me over. Vlug. Wat? Bent u dat, monsieur Moreau? We zoeken u. We willen u een ren in de gevangenis stoppen. Wacht dat u wegkomt. Ik zal niet zeggen dat ik u gezien heb. Dank u, heer. Je raad stopt precies aan het vallen. Ik heb je boot nodig. Nee, monsieur, dat nooit. Ik zal me stilhouden, maar wat kost me mijn huid als ik u help? Pf, je hoeft mij niet herkend te hebben, man. Vergeet dat je mijn gezicht gezien hebt. Schrik erop. De barrechaussee zwerkt die rond. Het spijt me, monsieur. Ik, ik durf niet. Geef met andere sprekers maar. Dan zal ik zelf de boot lospakken, heer. Ja, dat is even erg. Dat kan ik niet doen. Ik wil zwijgen, maar ik durf u niet te helpen. Ook zo niet. Fren, uh, als maar niet was doodgeschoten, dan had ik niet hoeven optreden zoals ik gedaan heb. Dan was ik nu niet in gevaar. Ik meen te weten dat B een vriend van je was. Wil je me dan niet zo zijn en het wil helpen? Graag. Als ik maar durfde, maar ik durf nou helemaal niet. En u doet beter weg te gaan, monsieur. Ik weet niet of er geen gevaar in schuil, of zo lang met u te praten. Ga weg, monsieur. Wat? Open die deur. Wat nou? Wat heb je daar, monsieur? Wat moet dat pistool? Het gaat af als je in het gauw doet wat ik zeg. Naar binnen, kerel. Zal... O, zo. Ik bedoel, er zal die sleutel van je boot hebben, vrouw L. Als je me niet geeft, schiet ik je voor je kop. Hier. Hier is de sleutel. Voor geweld moet ik wel wijken. Maar ik denk niet dat het u veel zal helpen. Ik hoef maar te schrijven, hè. Nou, jij maar de parade laffe die je bent. Nee, monsieur. Nee, werkelijk niet. Ik, ik zei zomaar wat. Aha. Het is toch maar beter dat ik zeker van je ben. Ga Niet schieten, monsieur. Om gods wil niet schieten. Hij krijgt toch een enkele kant van me. Ga denk bedenkt al. Ga monsieur. Wat wilt u daarmee? But the post. Boeren van je netjes dat touw, je enkels. Ja. Is. Is, het, is het zo goed, meneer? Je... Hmm. gaat. Hou je hand op je rug. Uh, zo. En nou, mondje open. Nee, nee. nee je geen, geen op in mijn mond. Ik zal... Oh, ja, daar ligt de sleutel Goed, mijn dappere vriend. Ik wil luisteren of die spelen onderweg zijn. Ik, uh, ik moet het al wagen. Mm -hmm. je kunt niet verder, meneer de advocaat. Je paard geen sterkast, met geen scherp zin Oh, lala, la, wat een doodtocht. En in plaats van het beloofde land, een hooischuur. Nou ja, doe er niet toe. Je kan niet naar boven. En waar ligt je nou? Die eigen warmelijke domheid. De -rug -rug -t -t en jongen, ik tegen je het hart vast te jagen. Toch heb ik het er niet zo slecht afgewacht. Oh. Voor iemand die een vreedzame natuur heeft. Oeh. Laten huh? we ons niet in de kou staan. Nee, nou, hè? Ze vroegen nog. Er komt niemand aan. Zijn die turtelduigen? Oeh. Beneden verduigd. Kijk, kijk, kijk, wat een lief mooi heeft dat kind. Lief kleine haar, ovaal gezichtje. En wat zijn die blauwe ogen? Monsieur Lian, dat lijkt wel een edelman die van de hand in de tand ligt met ze verschoten fluwelen van het tekort. <tacht> Ik het lesje uit het hoofd geweest. Ga de tijd dringen. Vandaag nog moet ik die afschuwelijke markies de Scudella trouwen. Alweer die vervloekte adel. En wat een naam. De hemel zal zulke daad verhoeden, geliefde Climène. En mijn arm zou de markies weten te treffen. Welke kerel die, die kan je vandaan? jullie daar beneden. Me ons op verboden terrein. Ah, uh, van wie is dit land dan wel? Daar staat geen hek omheen. Van de marquise Latour d'Azur, vriend. Die naam klinkt heel verheven. Is die edele heer streng voor arme ah, comedianten? Die edele heer is de duivel zelf. Of misschien kan ik beter zeggen dat bij hem vergeleken de duivel een edele heer is. Ik dank u voor uw aarschuwen, monsieur. Wij zullen daar daardoor weggaan. Doe dat. Doe veel tijd voor iets. Mijn beste man. De veldwachters van monsieur de marquise hebben bevel we op alle indringers te schieten. En ze schieten nog raak ook. Zo. Mijn schoenen en kousen zijn niet bepaald hoog te doen, maar ik heb ze tenminste weer aan. Goeiemorgen. Ja, goedemorgen. baan. Ja. Ja, ja. ik, eh, ik zie daar een jonge man die zo heerlijk staat te wassen. Ja. Mag ik misbruik van uw gastvrijheid maken en ook mezelf wat opknappen, monsieur? zeker Wel, zeker, Waarom hier? Ik voel me ongelooflijk vies. <laughs> o, oh, oh, kijk daar maar is het eens. Maar zo'n daar komt narigheid van, waar je zit. Heu daar, wat voelt dat daar? Ja, en ik kan nooit met die heren opschieten. Gaat u nou wat achteruit, monsieur, hè? Mm -hmm. eh, daarheen, achter uw hombaar. Ja. Neem de rest van uw gezelschap mee. Mm. Ik zal het woord wel doen. Ja, u, u bent maar stinkt van u af, monsieur. Wie heeft jullie verlof gegeven om hier je rommel neer te zetten? Dit is de gemeentegrond. Die is toch met uw verlof voor iedereen toegankelijk, monsieur officier? Ik ben ze zand, kerel. En zoiets als gemeentegrond bestaat hier niet. Dit is bezit van de marquise de Latour d'Azir. Ben jij de aanvoerder van deze troepschooiers? Zeg maar wat u wenst, kapitein. Beleefd ben je, maar dat geeft je weinig. De hele bende zal moeten meegaan naar het gevang... vanwege het overtreden van de eigendomsrechten van de sille marquis. Maar, maar hoe konden we dat nu weten, kapitein? Er dan ergens afsluiting. Wat ik zeg is afsluiting genoeg. Hier mag alleen vee van de marquis grazen. Oh, maar, maar wij grazen toch niet? Hulp naar de duivel, Pias. Jij graast niet, nee, maar je paarden wel. Monsieur officier, het spijt me. Ik, ik, ik zou zo graag de, de moeite vergoeden die we u bezorgen. Hmm. Nou, goed. Goed, maar dadelijk oprukken, versta je? Zoals u bezit, kapitein. Binnen een half uur. Pas op voor de veldwachters van de marquise. Die zijn heel wat ongemakkelijker. Hé, hey, kom eens wat dichterbij. Ja, kapitein. We zoeken een schurk. Een zekrand, André Louis Moreau. Bijna eens van gehoord? Ik? Nee, kapitein, hoe zou ik? Slank, donker en beweeglijk. weer jouw postuur... Heb je zo iemand in de buurt gezien? Oh, ja. Ja, dat hebben we zeker. Waar? Gisteravond. Dicht bij het Kichon, kapitein. Dat kan kloppen. Venetoon, volhaard, slaat! Redderhaard, maar! een zeer red, kapitein! Prins, prins, Redder! Je moet met ons blijven ontbijten. Ah. Eigenaardig, monsieur. Dat is precies wat ik hoopte. Uh, laat ik mij even aan voorstellen, monsieur. Mijn naam is Binet. Ik ben de enige van dit nobele gezelschap die ons een familienaam op mm, Dat is werkelijk interessant, monsieur Binet. Maar, eh. Uh... Hoe kent u dan de leden van uw gezelschap uit elkaar? Heel gemakkelijk, monsieur. Wij spelen toneel volgens de oude beproefde Italiaanse manier. Commedia dell'arte. Ja. Bij ons worden geen rollen gezegd, geen clauses van een papiertje geleerd. Bij ons improviseert men, monsieur. En men kan dat omdat men altijd dezelfde is. Of omdat men niet meer weet wie men is. Hm. Zoals in het werkelijke leven. Oh, uw spot is wat bitter, monsieur. Nou, ja, goed, uh, dat zal bij uw persoonlijkheid doen, ja. Maar ik zal u de namen van mijn gezelschap noemen. Die, deze, ik wat de goede man die u zijn was. maar heeft afgestaan, is rode de woedende, altijd schetsende krijgsman en avonturier. Nog wel bedankt voor uw waswater, monsieur Goudemol. Uh, nee. En die schelm daar met zijn bewegelijke neus, is natuurlijk Pierrot, de grappenmaker, de laarischopper. Ik zou veel beter de jonge minnaars kunnen spelen. Oh, ja. Oh, ja. Dat ja. verbeeld iedere Piero zich. Ja, ja. Deze oude schelm, die iedere dag meer eet, is een geboren politie en die magere vent met die voeten daar is Arlequin. Ja. Dan hebben we hier Passeur, de apotheker en ja. Kwakzalver. Ja, ja, en tenslotte onze Scaramouche. Scaramouche die een groot talent heeft voor intrigen en opzoekeretjes die iedereen met de neus neemt en leeft van schermutselingen en gevechten. Zolang hij tenminste zelf gevaar blijven. <lacht> <lacht> ik, um, ik heb het niet erg op die figuur, waarmee ik monsieur zelf natuurlijk niet op hem denk. Oh, nee, zeker niet. <lacht> uh, wat nu de dames aangaat, wij zullen ja, ja. beginnen met mevrouw. Hier. Zij is onze moeder, onze verpleegster, al naar het voorkom. Wij noemen haar eenvoudig en vorstelijk mevrouw. Nooit werd een vorstentitel met meer recht geschonken, oh. oh, oh, oh, oh. Dit jongen met haar leuk wipneusje is onze Colombine. <laughs> Zij zingt haar liedjes helemaal niet onverdiend. Oh, oh, oh. En dan zit hier naast u mijn dochter Clumet, de jeune amoureuse. Haar talent. ...zal haar nog wel naar de comédie française brengen. Ja, geloof me, monsieur. Hier ben ik koningin en in Parijs zou ik een slavin moeten worden. En daar bedank ik voor. <laughs> mademoiselle zal altijd koningin zijn. Waar ze zich ook bevindt. Ja, hoor hey, je dat, je Zo moet je dat soort dingen zeggen. Ja, maar het is toch zo afgezaagd mogelijk? Monsieur, gelijk. Het is afgezaagd om mademoiselle bij een koningin te vergelijken. Want dat is al te dikwijls gebeurd. Ach, wat? Ah, meent ja. u dat hij zo geestig wilde zijn? Hij zei het per ongeluk. <laughs> o, hoe is het met ons nieuwe stuk, papa? Ah, daar zullen de luidjes in die van kijken liefje. Dat is iets heel bijzonders. Een stuk waar de rollen van papiertjes moeten worden afgelezen, monsieur. Oh, helaas. Soms moeten wij onze muzen ontrouw worden. Het publiek vraagt erom. En wat blijft ons dan over? Zegt u het, monsieur? Ach ja. Vox populi, vox ding. Hm? Wat? Uh, inderdaad, ja, ja, ja, ja, ja. <tie> Alleen jammer dat die arme Felicien <tie> weg is. We <tie> uh, zullen hem missen. Hij was onze timmerman, onze administrateur. En soms acteerde hij ook nog als Pantalone. <tie> oh ja. uh, wat over een rol is, uh. En ook als Figaro, veronderstel ik. Ha, kent u, Beaumars, die ik heb een paar jaar in Parijs aan het Lycée Louis-le-Grand gestudeerd. Dat is een hmm. werkwerkant. Nou, ja, een heel knap schrijver, moet ik toegeven. Maar ik zie het net niet in van zulke rebellische taal. Dat zou de marquise Latour d'Azir dadelijk met u eens zijn, monsieur. Oh, maar euh, zou ik u een ogenblik apart mogen spreken? Oh ja, natuurlijk, ja. De andere kan onderwijl alles voor het vertrek in orde maken. Komt u maar mee, monsieur. Ja, zo, certuig maar. Zoals u misschien is opgevallen, ben ik een soort ridder van de droevige figuur. nee. Mm -hmm. Iemand die rustloos rondtrekt en daar niet ik bij is geworden. Nu ik hoor dat een lid van uw lustige gezelschap is uitgevallen, vraag ik of ik zijn plaatsje kan innemen. Oh, oh. Zou het zou toch wel weer zijn, monsieur... Maar het leuk mij toe dat uw bijtende humor last zou kunnen opleveren. En toch zou diezelfde bijtende humor wel eens te pas kunnen komen. In welke optie? Ik zou die anderen kunnen leren hoe hij zijn liefde moet verklaren. Ha, ho ho, ho, ho, ho, Een overmaat van bescheidenheid schijnt u niet te lijden. Daarmee bewijs ik de voornaamste eigenschap te bezitten die een acteur nodig heeft, nietwaar? Hmm. Uh -huh. Kunt u spelen, acteren, bedoel ik? Ik heb in de voorbije dagen een paar lange jongvoordienstelijke vertoningen te beste gegeven, monsieur. Mm -hmm. Met succes in talrijk publiek. Wel, mm wel, -hmm. Wat weet u van het theater af? Alles, hè? Huh? Nou, u zult beslissen niet sterven aan overmaat van beschermenheid. Luister aan oordeel zelf. Ik ken de werken van Beaumarchais, Iglantine, Mercier, Chigné en vele oh, andere oh, tijdelijke. Uh, yeah. Daar heb ik natuurlijk de Molière, mm. Racine en Corneille gelezen. Uh, en vele minder schrijvers uit die tijd. Wat de buitenlanders aangaf, ben ik heel goed bekend mm. met Gozzi, Goldoni, Guarni, oh. Vienna, Secchi, oh. Tasso en zo nog een paar. En bovendien mm. ken ik van de klassieken... Ja, ja genoeg meer, genoeg, genoeg. Genoeg heb mij, Lea, met mijn arme hoofd. Hoe uh, uh, oh. kwam u er toe, zo'n massa literatuur te volschrinden? <laughs> Op mijn bescheiden manier maak ik een studie van de mens. Ah, ik heb ontdekt dat hij het best in toneelstukken beschreven heeft. Ah, ja, ja, dat is een mooie en oorspronkelijke ontdekking, monsieur. Well, hm. U bent de man van talent, dat heb ik dadelijk gezien. Want ook ik doorgrond de mensen. Echt, ja. ja, ja. Hm. Zou u mij eventueel met de regie eens van een stukken helpen? Hm. Ja, als ik hetzelfde druk heb. Oh, Stellig, Twijfelt u dan dan? Oh, prachtig, prachtig, prachtig. Het andere werk, dat van Felicia, dat zult u er wel gauw genoeg bij leren. Daar twijfel ik niet aan. Mm, nou, no. als u wilt, dan kunt u zich bij ons aansluiten. Ja, Ach, ja. <coughs> u wilt zeker ook uh, salaris hebben, denk ik. Als dat tenminste te gebruikelijk is. Mm. Mm. Wat zou u denken van uh, tien leveren in, in de maand? Mm. Dat zijn niet bepaalde schatten van Peru. Ja. Hm? Nou, om, om u het wil zal ik er wel vijftien van maken. Daar. De tijden zijn slecht. Ik hm? zal ze beter voor u maken. Uh, zullen we zullen zien. Huh? Mm. Wij begrijpen elkaar. Huh? Volkomen, monsieur. Volkomen. Ja. Nou, ja. op weg dan. Of die drommelse veldwachters, die vinden ons hier eh, uh, Span de in. Ja, zo zorg dat de woonwagen niet achter bleef! Ja, Lieve oh, heine, liefje, pas op je jurk en neem die hemmer mee! Ja, we gaan naar Dijon met ons liefste ja, en we zullen ze daar eens wat laten roeren! Ja! ...hebben we weer gehad. Sloof je uit voor die kinkels. Geef je pure kunst. En wat hou je over? Een bruto ontvangst van twee louis, tien livres en zes tuivers. Eh, waaronder drie valse. Geen hand op elkaar en nog gefluit ook. Er eh, zal niet veel overblijven voor de gages, mijn vriend. Nee? Hm. Wat vond jij eigenlijk van de voorstelling? U kon het blijkbaar niet slechter. Grote goede. U zegt ook nog alles wat u voor de mond komt. Dat is heel veilig onder verstandige mensen. Uh, uh, uh, ja, ja. Maar het kan toch wel wat minder ook, nietwaar? Misschien wel. Maar bij het timmeren van het toneel heb ik blaren in mijn handen gekregen. En dat heeft mijn humeur bedorven. Ik ga naar de galagkamer. Misschien vind ik daar wat troost. Het beste met uw blaren... Zat u daar alleen? Ja. Hoe bevalt het u bij ons? Oh, dan wordt er voor betaald, mademoiselle. Voelt u nu al behoefte aan beloning, monsieur? Van het begin af lokt jouw stad mij aan, mademoiselle. En waarin zou die beloning moeten bestaan, monsieur? Vijftien livres per maand. Oh, En vrije kost aan inwoning, monsieur. Dat moet u niet vergeten. Gaat u niet mee aan tafel? Hebt u nog niet gegeten? Nee, ik heb even gewacht, monsieur. Op wie, mademoiselle? Ik moest me natuurlijk verkleden, Hans Wast. Nou, je kleine heks. Dat slaat Ach, ze gelijk. Ik speel slechte middags, omdat ik zo graag in werkelijkheid zou liefhebben... en maar nooit de kans krijg. Ja, de... zoiets zegt men niet met een onvolleetel, Leander. Leer toch eens tijd en plaats uitgiezen. En u, uh, monsieur? Hebt u al een toneelnaam gekozen? Ik denk dat ik mij per visie moest zo noemen. Huh? Oh, uh, is dat een familienaam? Het is... Uh, nou ja, laten we maar zeggen Latijn. Dat betekent tenminste. minste. Want dan ben ik immers in New York-tekensgezelschap. Heel geestig. U hebt veel verbetingskracht, mijn beste. Een paar. Een paar sessies die ik moet. Ja, op uw gezondheid. Zo, Nou... We moesten maar gewoon heel stit gaan werken, hè? Ja, dat doe ik liever dan timmeren met uw voor Ja, daar da, da, da komt u nog niet vanaf, mijn beste. <laughs> Weten jullie wat deze beginner alleen tegen mij heeft durven zeggen toen ik je mening over het te vroeg. Nou, dacht ik het blijkbaar niet slechter kon. Oh, ja. ja, dan weet ik er even weinig vooraf als die pubbels die het uitfloten. Geloof me, monsieur Leandre, als minnaar kunt u er misschien mee doen... ...maar als criticus bent u bepaald slecht. Daar dus, bent u niet voor de wieg gelegd. En u, monsieur, daar bent u dan wel voor in de wieg gelegd? Dat weet niemand. Maar, maar wat mankeert dan volgens u aan mijn arme stuk? Ik vind dat u niet genoeg gaat uit het oorspronkelijke werk gestolen hebt. <tie> zegt u dat ik? Ik zou plagiaat gebricht hebben. Ik zou gewoon het niet zijn, monsieur! Wilt u niet op in de kruis? Wat heeft Molière anders gedaan dan stelen van oude Italianen? En die knapen zelf. Zij is niet aan het plukken geweest met de klassieke dichting. Ja, het recht van de kunstenaar om oude stof tot nieuw leven te wekken. Nou, ja. deze manier, we maar maar dat woord stelen ja. oh, oh, Wat hindere woorden, onder verstandigen. Ja, laat ons daar niet over vissen. U, u meent dus dat ik, dat wij... Dat wij goed het stuk van die Montmarchais moeten doorlezen, monsieur. Ik bedoel <hums> de bruiloft van Vigao. Wat die opstandeling. Wilt u ons weer laten uitblijven? Ja, ik wil zeggen dat hier de mode is. En jacht hem toe, monsieur. In Parijs zit hij aan zijn voeten. Het geld stroomt de kasten. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar, maar, maar men zal duidelijk merken dat wij... Ja, maar... maar ja, en dat is een ja, kwestie van nou, ja, juist. Ja. Ja. Niet gaan monsieur. Laat oh. me We zouden de, de hoofdrol... aan staramouche kunnen geven. Ja, ja, ja, ja. Met pantalon. Met pantalon, de vader, op hetzelfde land. Ja, natuurlijk. Ja. En rode wol maken we een ijzervreter... die gehuurd is. Om Leandre emoties aan te aanpakken. <lachtafa> en zoet, en Natuurlijk, natuurlijk. We noemen het. Scaramouche Figueroa. Oh. Het is precies wat ik had willen voorstellen. Eindelijk, dames en heren, hebben we hier iemand die mijn ideeën begrijpt. voor ik er urenlang over gesproken heb. Nou, onze kans is wel half leeg. maar hierop laat ik nog een fles zijn brengen. <t sunrise> oh. oh. Isel. Wat heb je nou gedaan? Hoe kom je hier in de gang te liggen, man? Oh, oh. Ik ben van een trap gevallen. Kom. Ik heb... Oh, oh. Mm. Tje, dat ziet er wel lelijk uit. Dwaasheid, onzin. Stouw op, kerel. Je moet optreden in een nieuw Je kunt je nou geen ongeluk permitteren. <tie> je me, Hier moet een heel meester bij komen. Een heel meester bij een hand, Hij zal ons hier aankomen. <laughs> Als er een klooster in de buurt was, dan zou een van de monniken kunnen helpen. Zet je tanden op elkaar, Schermhoes. Ik zal zien wat ik doe. Nee, nee. Nou, Wees nee, toch nee, niet laten. zo stom, kerel. Moet je hulpeloos achterblijven. Ga ja, vooruit, Schermhoes. Krop dicht en steek je poot uit. Ik kom hier. Zo. Ja. Oh. Yes. Ah, nee. Oh. Oh. Nee. Nee. Gebroken is het gelukkig niet. Dat lelijk voorstaan. Nou, We zien er wel allemaal kunsten. Sta op, scarabouche. Geen overhaasting, alstublieft. Hij zal een paar dagen moeten blijven zitten. Wat oh, we wat, wat hebt u dan aan een scarabouche die kruipen loopt? En aan een paar passen op het toneel neervalt. Oh, jij ongeluksvogel. Wat moet er nou van ons nieuwe stuk terecht? komen? Nou nog mooier. Ben ik voor de grap van die trap afgetuimeld. Ja, we kunnen ons boodje ah. wel weer pakken. Maar, maar er is toch wel iemand anders die de rol van Scaramouche kan overnemen? De ja. Een polichinel daar bijvoorbeeld. Ja, te, te klein, te dik en heel ispeld. En, en monsieur Yandre dan? Spreekt te zacht en begrijpt de rollen nooit. Ja. ja. Ja. Oudemont spreekt leid genoeg. Ja, wel, ja, maar hij staat pas en past te vloeken als een dragonder. Hm. Ja. <laughs> Wacht eens, wacht eens even, monsieur Pavitje, Pavitje, Komt u eens even mee, wij gaan een kleine wandeling maken, de dames en heren zullen ons wel even verontschuldigen, ik geloof dat ik uw bedoeling al begrijp, niet te haastig monsieur, men weet nooit iets van tevoren, na u, zoals u wilt. Wat een druchte, wat een druchte. En alles voor die jaarmerk. Pas op, pas op, pas op, pas op. Die is ook nog de dieren. De kerel zei dat de Westlander alleen is. Dus ik lees er een paar honderd te bekeren. Het wilt u, Jorvanni, hier. Dat is geloofd bij die luidijer die hun kramen opslaan. Ah, ah, ah, ah. Wat zal er morgen een publiek zijn. Wat een mooie, oud stukken rollen daarom. Ik bewonder uw fantasie. Maar oh, je hebt het toch niet meegenomen om tussen kar en kraan in te verkeer, is het wel? Spits en sarcastisch, Als altijd, hè? Nee, nee, baan, wij gaan ergens over sprinten op dat groen van Rolf de, de toch niet hier in dit blavaai? Ja, nog een beetje, nog een beetje. Uh, uh, waar is het over uh, Oh ja, daar ging het. Uh, kom eens, mijn beste. Ik brandt eigenlijk van die schierigheid, nee. Dat stuk Scaramouche Figaro, dat kunnen wij beide van wel nummer 1 Waarschijnlijk wel. Hmm. We hebben de tekst van Beaumarchais de herberg. Ja, ja, ja. En nu wil ik een uh, goede Scaramouche. Een ja. Scaramouche? Wie dan? U. Precies. U bent de nieuwe Scaramouche. Monsieur Parvissinus. Dank u. Dat ben ik heel bepaald niet. Dat wel. Ik zou een kleine rol wel aan kunnen. Mascaramouche een fiasco kunnen worden. Nou, oh, wat zou dat <laughs> We hebben dan het entreegeld al binnen. Hè? Heel geestig opgemaakt. Maar per visie moest ik me een betere dan Mascaramouche. scaramouche. Ik doe het niet, monsieur. Hm. Kijk, we staan precies waar we wezen moeten. Ziet u dat plakken? Lees eens wat het behuilt als u met die eer wilt handelen. ...wordt gezocht wegens opruiing de advocaat André-Louis Moreau uit Gavriac. Twintig door of beloning. Heb ik vrede vredesnaam met die advocaat te maken, monsieur? U vertelde dat u in Parijs gestudeerd hebt. U bent op de hoogte met de klassieke. U lijkt op die advocaat, dat heb ik vanmorgen die luiter horen zeggen... Nou, mijn beste. Subinet, het komt me voor dat u gevolgtrekkingen maakt. U vergist zich. Hm, misschien. Maar belangrijker lijkt het mij dat u zich niet vergist. Bij uw keuze bedoel ik. Keuze? Zeker. Of als André Louis Moreau op het schavot, of als Caramousse op de plank. U laat me kiezen tussen mijn nek en mijn zelfrespect, monsieur. Het zal je dus niet verbaasd dat ik daarover wens na te denken. Onderwijl zouden we naar de herberg kunnen terugkeren. Ja, het is dat is Maar uh, dan zal ik zo vrij zijn uw arm vast te houden. Men laat twintig Louis d'Or niet zonder bescherming over straathandelen. Maar uh, wat valt er eigenlijk nog te overleggen? Een paar kleinigheden maar. Welke waarborg heb ik... ...dat u mij toch niet aan de mens gegrijpt om te verhandigen, monsieur. Mijn eer, hoor. Nou, ik dacht wel dat het iets twijfelachtigs zou zijn. Ja, u doet dan niet goed aan mij te beledigen. Maar goed. Welke zekerheid wens u nog meer? Welke heeft u nog aan te bieden? Luister, u hebt waarde voor mij. Veel waarde. U kunt schrijven... U zult er ook kunnen acteren, twijfel daar niet aan. Uh, het is dus voor mij de oude kwestie van de kip die de gouden eieren gaat leggen. En toch wilt u mij daar even voor twintig louis laten slachten. Ah, een comediant, monsieur, leidt een hard leven. is helaas te duur voor mij. En u bent zo koppig... Uh, maar altijd nu werkelijk zo'n schuld, was, Dan had ik u immers al lang verraden. In een edelmoedige rol, vind ik u nog vervelend. Uw hatelijke tong zal u nog hier wat voor wel zeggen. Maar hier zijn we bij de herberg en ik weet nog niet wat u denkt te doen. Ik denk zwichten voor uw edelmoedig aanbog. Ja. Een wijs besluit, mijn jongen. Je zult er geen berouw van hebben. Maar ben je mij dankbaar voor het keerpunt dat ik in jouw leven gebracht heb. Dacht u? Een keerpunt in de schaduw van de galg? Goeienacht, monsieur Binet. Eh, nog een nog. Eh, hier, geef me de hand. En vergeet wat ik gezegd heb. Nog. nog eens, ik ben niet zo'n vreugde als jij denkt. Misschien niet. Maar u zult mij mijn twijfel wel laten behouden, vrees ik. Goed. Sankt u. Die vrouw, de tong van jou. Kom heen, ken ras. Klim